Klaas is er. Dat dacht ik al. Gisteren was Frans er. Dat wist ik. Heb je hem gesproken? Nee. Hoe wist je dat dan? Ik wist het. Harriet. Ha, Harriet, ha. En, hoe gaat het? Wil je ook een kop thee? Ja, graag. Klaas, zei net dat hij de pest aan het leraarschap begint te krijgen. Nee, nee, zeg, wat kan je toch altijd ontzettend overdrijven. Nou, begrijp ik waarom je zo weinig bereikt in de wetenschap? Ha, weer er een paaseitje bij. Stel het dan maar in je eigen woorden. Lucifer. Ik heb gezegd dat ik de laatste tijd wel eens twijfel aan de zin van het leraarschap. En dat nog ha, lekker oregano. Zie je dat, Maarten? Hmm. En wat is dat dan anders? Nou, ik vind dat heel wat anders. Goed, maar het is wel revolutionair voor jou tenminste, want als er nou één in het leraarschap geloofde... Ik geloof nog wel in het leraarschap, maar ik ben bang dat ik langzamerhand mijn geloof in de maatschappij heb verloren waarvoor ze worden opgeleid. Ja, dat is dan toch omdat de mensen niet deugen, en als de mensen niet deugen, dan deugen de kinderen ook niet. Dat ben ik niet met je eens. Het valt me juist op hoeveel idealisme er onder die kinderen van tegenwoordig ziet. Veel meer dan bij ons. Ach, kom. Ze hebben bijvoorbeeld ook veel minder belangstelling voor geld dan de oudere generatie. ja omdat het geld voor het oprapen ligt. Nee, ook als het niet voor het oprapen zou liggen. Neem nou bij mij op het bureau. Die zijn allemaal zogenaamd links. Iedereen stemt PSP of PPR. Maar als je maar zin speelt op de noodzaak van een welvaartsverlaging. Omdat we anders naar de bliksem gaan. Dan staat iedereen op zijn achterste benen. En hoe oud zijn die dan? 27, 28. Dat is alweer wat ouder dan mijn leerlingen. Het maakt geen verschil. Het is helemaal van na de oorlog. Maar als je geen rotzak bent, dan word je toch ook geen rotzak? Dat ben ik niet met je eens. Ik geloof integendeel dat de maatschappij daar heel wat aan kan verpesten. Alleen als ze te verpesten zijn. En het beste is dat dat voor de overgrote meerderheid geldt. Zeg jij ook eens wat? Wat vind jij er nou van? Tja. Hoe is dat nou in Italië? Oh, net zo. En ik dacht dat ze daar zo arm hadden. De rotzakken niet. Zolang mensen arm zijn, merk je niet dat het rotzakken zijn. Zolang ze arm zijn, zijn ze solidair en zolang geloven mensen als jij in de maatschappij. Precies. Hoe staat het eigenlijk met de sociale voorzieningen in Italië? Slecht. Waarschijnlijk zijn die de pest. Wij hebben een jongen op het bureau, die laat zich gek verklaren. Een vriend van hem heeft dat ook gedaan en die heeft een boerderijtje in Friesland gekocht en krijgt nu 22.000 gulden per jaar om zijn eigen aardappelen te poten. Alsjeblieft, zo is het. Dat gaan we iemand toch niet kwalijk nemen? Dat hij de pest heeft aan werken, zo recht zijn we toch niet geworden, hoop ik? Ik neem hem niet kwalijk dat hij de pest heeft aan werken, maar het irriteert me dat hij zich daarvoor gek laat verklaren. En Frans Veen dan? Die heeft dat toch ook gek laten verklaren? Die is ook gek. Misschien is die jongen ook wel gek, wat weet je daarvan? Die jongen is niet gek, die is niet gekker dan jij of ik. Nou, gun het hem dan. Je kunt beter op een boerderijtje zitten dan die onzin waar jij je de hele dag mee bezighoudt. Het is nog goedkoper ook. Wees blij dat het tenminste iemand is die het werk doet dat hij leuk vindt, al is het dan van de bijstand. Ik wou dat jij zo'n werk had. En toch irriteert het me, ik kan er niks aan doen. In mijn hart vind ik waarschijnlijk dat je moet werken tot je er dood bij neervalt. Maar dat is toch verschrikkelijk rechts? Ja, dat is rechts. Deugt niet. Ook niet waarom dat je nou zo irriteert. Het irriteert me. Ik kan het wel verzwijgen. Uh, uh, dat doe ik ook. Uh, mm. Het irriteert me. Mm. Wow. Ik heb het uitgezocht, het kan wel met de trein en de boot naar Helsinki, maar dan duurt het wel twee dagen. Is toch geen bezwaar? Uh, nee, dat niet, maar nu vindt hij het ook niet goed dat ik met de trein ga. Is ze bang dat je iets overkomt? Ik denk het. Hoe zwaar weegt dat? Heel zwaar. Daar was ik nu bang voor. Pieters, ik zal hem lezen. Hij zegt ons min of meer de wacht aan... Heel vervelend allemaal. Ik zal hem lezen. De vraag is hoe ik dat tegen de commissie moet verdedigen. Ik wil het zelf wel verdedigen. Dat kan niet. Die mensen reizen zelf elk ogenblik de hele uitboel over. Je zou je voor goed onmogelijk maken. Maar hij zou echt gek worden. Weet je bang dat ze steeds gekker worden als je toegeeft? Je begint met bang te zijn voor de Noordzee en je eindigt met de waterbak in het Alibé-plantsoen. Dat is een gevaar. Hè? Als je het niet aandurft, dan wil ik wel gaan. Nee, dan beter meteen mijn ontslag nemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik voel het zo wel. Ik offer me niet op. Het enige wat ik vervelend zou vinden is om vervolgens met een pak opdrachten terug te komen die jij moet uitvoeren. Dat is mijn risico. Dat zou ik je niet kwalijk nemen. Ik ben er niet bang voor dat je me dat kwalijk zou nemen. Ik neem het met plezier over. Ik zal er nog eens over denken. Waarde vriend Anton. Hoe meer ik nog heb nagedacht over onze jongste redactievergadering, hoe meer ik ben gaan inzien dat onze wegen uiteenlopen. De lezerskring die gij voor ogen hebt, verschilt in grote mate van de lezers tot wie wij ons richten, willen. U zoekt steun bij historici en antropologen, dus raakjes waarom niet bij sociologen, vraagteken. Wij wensen de studie van de volkscultuur gaaf te houden. U zoekt een elite. Wij wensen in Vlaanderen zoveel mogelijk belangstellende. U wenst enkele specialisten voldoening te schenken. Wij gaan meer in de richting van een bredere opleiding en beoefening, zonder de wetenschappelijke stending prijs te geven. Ik trek de consequenties nog niet. Ik ga verder mijn licht opsteken bij de Vlaamse redactie, de Koninklijke Commissie, de collega's, de uitgever. En pas daarna zult u van mij vernemen wat de uitslag is, ofwel stoppen, ofwel doorgaan, maar dan op een geheel andere voet. Voor is Hans met hartelijke groet uw staaf. En? Hij gaat eerst zichzelf raadplegen, in fout. en dan deelt hij ons mee, dat men in Vlaanderen algemeen van oordeel is, dat wij even een andere voet verder moeten. Ik hoop het, maar ik ben daar zo zeker, maar niet van. Ligt eraan dat die andere voet is... In ieder geval moeten wij het niet nog eens op de spits drijven voor zulke kleiderheden als uw ledenlijst. Je ziet nu waar dat toe leidt. Het is een dictator. Maar wel een met wie wij rekening hebben te houden. Wat vind je? Moet ik hierop antwoorden? Nee, we moeten gewoon afwachten. Tot die conclusie was ik ook gekomen, maar ik maak mij wel ernstig zorgen. Ik ga nu weg. En ik kom pas over vijf werken weer terug. Ik moet nog geld halen en pakken. Dan wens ik je een heel prettige vakantie. Dank je. En ik draag bij deze de macht aan jou over. Maak er gebruik van. Wat zal ik doen met de post die aan jou geadresseerd is? Die maak je open en die behandel je naar eigen inzicht. En de mappen? Die wil ik, als ze behandeld zijn, nog wel even zien. Zijn nog wel even zien. En als meneer Balk nu in die tijd een hoofdvergadering zou willen houden... Dat zal hij niet doen, maar dan ben jij hoofd. Ben jij hoofd. Goed, ik hoop dat het mij zal lukken. Het is je toch altijd gelukt? Hoe laat gaan jullie morgen weg? Om tien uur acht. En dan overmorgen naar Avignon. Ja, hoewel, het kan in één dag, dan ben je er om half negen. Nou, dan kunnen ze je meteen wel op een brancard naar het ziekenhuis brengen. <laughs> in ieder geval een heel prettige vakantie. En breng ook mijn beste wensen aan Nicolien over. Dank je. En Marion vroeg mij om jullie ook haar beste wensen over te brengen. Bedank haar. Tot over vijf weken dan. Ad, hier zijn de sleutels. We bellen wel op zodra we terug zijn. Nicolien vroeg me alvast je te bedanken. We vinden het heel aardig dat je voor de katten wil zorgen. Oh, dat is niks. Ik kom er toch elke dag langs. Nou, nee, daarom is het wel aardig. En als je toch liever niet naar Helsinki gaat... Koop dan wel alvast een vliegtuigkaartje voor me, want anders zit dat misschien al vol als ik terugkom. Ik denk dat ik wel ga. Maar ik doe het met plezier. Nou, tot over vijf weken dan. De groeten aan Nicoline. Nog eens een heel prettige vakantie. Dank je. Ga jij nou al naar huis? Ik ga vandaag wat vroeger. Je bent toch niet ziek? Nee, ik ben niet ziek. Meneer de Vries, ik ben vanaf dit ogenblik vijf weken met vakantie. Als er iemand voor mij belt, wilt u die dan doorgeven aan Asjes of Muller? Jawel, meneer. Dank u wel. En waar zijn jullie nou precies geweest? Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Um, weet je waar Avignon ligt? Ja. In Zuid-Frankrijk, toch? Ik haal wel even een atlas. Je vergeet helemaal het cadeau te geven. Krijgen we een cadeau? Oh, tuurlijk krijg je een cadeau. Ik ben benieuwd. Oh, oh, oh jullie willen ongelooflijk aan de drank hebben. Dat is Gentiaanlikeur uit Auvergne. Laat oh, je zien... En dit? Een glaasje! Dat zijn twee antieke Franse liqueurglaasjes. Hebben jullie die in Frankrijk gekocht? In Avignon, eergisteren. Geef maar. Ik breng ze wel even naar de keuken. Zet dan meteen water op voor de thee. Ik wil straks toch wel de katten zien hoor? Maar jullie gaan toch nog niet weg? Ja, maar straks is het misschien donker. Oh, oh, oh, oh, niks hoor, zo gauw is het niet donker. Het is verdomd mooi in de trein hier naartoe. Als je uit Frankrijk komt, dan valt je altijd weer op hoe helder het licht hier is. Net of alles gewassen is. Dan die polders met koeien en die rode daken. Mieters. Nou, waarom blijf je dan niet hier? Waarom ga je dan naar Frankrijk? Als ik geen werk had, hoefde ik niet naar Frankrijk. Als je wel werk hebt, ook niet hoor. Huh, wij gaan toch ook nooit? Voor Ad zou het misschien wel goed zijn. Niks hoor, Ad wil niet eens... We kunnen trouwens niet eens, met al die katten. Dat zouden wij natuurlijk doen. Ja, oh, ik zie het al. En dan elke dag met de trein hier naartoe, zeker? Ja, waarom niet? Dat zouden we natuurlijk doen. Ik zou het wel leuk vinden zelfs. Ad gaat toch ook elke dag met de trein? Ja, Ad. Maar die moet wel. Die doet dat ook niet voor zijn lol. Hoor je dat? Zij willen wel voor de katten zorgen als we met vakantie gaan. Maar ik, ik zou niet weten naartoe. Naar Frankrijk, net als wij. Nou, dan nog liever naar Duitsland. Waar hebben jullie nou precies gelopen? Hier ligt Avignon... en dan zo even evenwijdig langs de Rhône naar de Montpila... en van de Montpila langs de grens van de Ardèche... door de bergen naar de Montmézanc, voorbij de Montmézanc... en dan vandaar weer naar beneden naar Avignon. Alle mensen, hoeveel is dat wel niet... 500, 550 kilometer? Vruchtig. Het lijkt op die dagen wel. Zover is dat niet? In vijf weken? Nou, ik zie het ons niet doen. Ja, wel, hoor. En zie je dan veel mensen onderweg? Soms zie je dagenlang niemand. Behalve s'avonds dan. Als je in een dorp komt. En vind je dat dan niet griezelig? Nee. Maar ah, je hebt toch wel eens verteld van die schuur? Met die gek die jullie wilden overvallen. Hoe was dat ook alweer? Ja, dat dachten we. Die debiel die we s'nachts in de storm om die schuur wilden lopen... en dat de deur toen openvoei. Nou, noem dat maar eens niet griezelig.